...van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De CDA-fractie komt rond het middaguur weer bij elkaar om te praten over de formatie. Gisteren kwam de fractie er na urenlang beraad niet uit. De discussie spitst zich toe op het conflict tussen de onderhandelaars Verhagen en Klink... Naar verluidt heeft Klink gedreigd zich terug te trekken als onderhandelaar. Verhagen wil gewoon doorgaan met de besprekingen met VVD en PVV. FNV-bondgenoten vindt dat de lonen volgend jaar moeten stijgen met meer dan het inflatieniveau. Op die manier worden consumenten aangemoedigd om meer geld uit te geven, zegt vakbondsvoorzitter van der Kolk. Werkgevers en het kabinet willen de loonontwikkeling juist beperken omdat het goedkoper is voor bedrijven. Het zou ook goed zijn voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Maar volgens FNV Bondgenoten is het antwoord op de economische problemen niet de nullijn, maar een stijging van de koopkracht. De definitieve looneis van de FNV wordt over drie weken op Prinsjesdag bekendgemaakt. De politie van Amsterdam heeft gisteravond laat een verwarde man aangehouden die op het bureau aan de Baliestraat bij binnenkomst riep, shoot me, shoot me. Hij had een mes en een bijl bij zich. Later verklaarde de man dat hij in zijn huis in Amsterdam-Oost... de gaskraan had opengedraaid. Brandweer en politie gingen naar het huis toe en roken inderdaad een gaslucht. Tien omwonenden werden direct uit hun huis gehaald... en ze mochten terug toen de explosie er gevaar was geweken. Archeologen hebben in Dordrecht tientallen Romeinse resten gevonden. Dat gebeurde tijdens opgravingen bij het riviertje de Dubbel. Er zijn onder meer een ijzeren vingerring, een bronzen mantelspeld... drinkbekers en kookpotten gevonden. Het gaat waarschijnlijk om spullen uit de tweede eeuw na Christus. Het weer vooral in het westen zonnig. In het oosten meer bewolking. Het enkele bui tot ongeveer 19 graden. Morgen en vrijdag meer wolken. En in het oosten opnieuw kans op een bui. Dit was het N Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. een zomerhit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 Dan uh, heb je te weinig wat andere En dan ben je dus uit balans Dus zeg maar, het is eigenlijk complete yin-yang, takkensysteem. En die moeten maar steeds ook weer in balans zien te blijven. Dan en, dus natuurlijk en dan bedoelen we met een takkensysteem geen takkensysteem, maar nee, een nee. takkensysteem. Een -takken. -takken takkensysteem. -takken ja. uh, hoe ben je er eigenlijk toegekomen om dit uh, te gaan bestuderen? Want je hebt daar ook, uh, je volgt daar een, een speciale opleiding in. Hè? Je gaat ja. er ergens naar toe. Ik ben uh, derdejaars caballe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 Nee, zo wil ik niet zeggen. Het is gewoon. Ze hebben. Ja, ik zat in die sfeer Zij... van die boom te denken. Hè? Dus nee nee nee nee nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat heeft niets met die boom te maken. De boom, dat is op zich al een, een, een uur verder. Oké. Okay. Dus, dat moeten, dus we moeten we dan een andere keer maar... Okay. doen? Okay. <laughs> maar die levensboom heeft gewoon te maken van de mens als ik in het klein uitgedaagd, aangeduid in die levensboom. Zo sta je ook in de rest met de rest in verbinding. En dat.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 Beste luisteraar, welkom terug bij Inspiratieradio. Radio. Vanavond hebben we als gasten Lilian Liamat en we gaan het hebben, en we hebben het zelfs over de Kabbala en engelenenergie. Energie. Kabbala hebben we net over gehad, uh, nu een beetje engelenenergie. Um, ja, Engelen -energie, Engelen Energie. Ja, engelenenergie, Energie. Kabbala, wat is engelenenergie? Energie? Nou, dat is eigenlijk. Uh... Ja, vertel. Want <lacht> dat, dat interesseert me heel erg. Ja. <lacht> engelenenergie, Energie, dat is uh, zeg maar. Uh, kun je...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 Je zegt je hebt verschillende soorten engelenkaarten. Is ja, dat ja. gewoon verschillende pakjes, of zijn het ja. ook verschillende pakjes? Uh... Verschillende pakjes. Maar daar zitten diezelfde engelen in, ja. alleen in een andere. Jasje. Anderen, ja, ja. Ja, ja. ja, die hebben ze gespecificeerd met uh, ja, de ja, ja, aardsengelen. engelen. Nee, die <laughs> zitten in een smalend gezicht van Herman. Stelt weer een of andere vraag? Nee, maar ik, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat de nee, engelen zien. Je, hebt, is. je hebt, uh, er zijn. Ik weet niet hoeveel verschillende uh, kaartsets met engelenkaarten. Je hebt bijvoorbeeld de aardsengelen en dan bijvoorbeeld genezen met de engelen, of. Uh, um, uh, uh, therapie met de Dus voor elk uh, ding, als ik zeg van nou iemand is een beetje, die weet eigenlijk niet precies wat je moet doen of er zit niet lekker zoveel, well, dan pak ik die set erbij. Dat gaat eigenlijk allemaal louter, Plur intuïtief. Jawel. Okay. En doe je dat thuis? of Heb je een praktijk thuis? Of doe je dat bij mensen? Of alleen ik doe op het bij mensen thuis en ik uh, draai op uh, Beurzen in, uh, in de regio. Dat weet ik onder andere Nicky's Place. Uh... Onder andere. Onder andere me ja. Niet aan komende uh, maand, maar ook uh, op de parafielbeurzen. beurzen. En daar werk je met de Crowley? Ja, Crowley Token. Dat kaarsen. is bijzonder, hè? Iemand met Wat? de. Kamala, die met de.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 Ik weet echt niet wat er op dat kaartje staat. Zeg maar niks. Terwijl die Crowley die komen dus wel in één keer binnen. Daar heb je veel mee mee. Daar kan je ja, veel mee. Ja, Kool is samen. ook de God ja. van, uh, van het schrijven. Hè? Van het woord. Dus de je wijsheid. Met weer ja, met precies. het woord kom je weer bij die Kabbala. Ja. Ja. Ja, ja, dat zit in alles. Alle, zeg maar, uh, grootheden en uh, wijsgeren uit vroegere tijden, die komen eigenlijk altijd op hetzelfde. Dat het gaat allemaal over.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 Maar en toen heb ik het hele opleidingstraject gevonden van allerlei verschillende opleidingen. En soms ging ik ook naar opleidingen of workshops over, waarvan ik echt niet eens wist wat er zou gebeuren. Maar ik wist welke er moest zijn. In die tijd hebben wij elkaar volgens mij leren kennen. Dat nee, je een beetje... ik het al dat had je het, het al af. Ja. Ah, okay. ja. Dus ik heb uh, echt uh, de dus opleiding, quantum healing, engelentherapie en die life coach opleiding. En daartussendoor ben ik dan ook nog kaballe leerling. Dat komt dan weer overal in terug, want de kabbala is eigenlijk de wortel van alles. Ga je daar nog in verder? Denk je dat je nog iets mist daarin? Nee. Je raakt nooit uitgestudeerd, volgens mij, de ja, gaat. Nee, de kabbala is gewoon een eeuwigdurende uh, zeg maar Bijbelstudie. moet het zo maar te zeggen. Ja, is dat, uh, blijft dat gewoon steeds veel? Ik denk dat als je. Ja, kijk, de, de, de Bijbel, die, die, die lees je niet één keer uh, in, in een week uit. Dat doe je de rest van je leven over.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 Uh, zeg maar in, met, met de heksen omgaan die hebben dus een bepaalde rituelen en die denk ja die komen echt toch echt keihard ik uit uh, de Kabbalah. En ik heb toevallig uh, twee vrienden van jou vanmiddag gesproken die komen de volgende uitzending oh, ja, ja ja George ja, en Alexander ja precies George ja. en Alexander um, maar goed dat is dus de volgende uitzending ja. Daar moet je de groeten van hebben ja um, maar wat betekent uh, spiritualiteit voor jou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 Van Al met met uh, Ramsey Lewis... Entertaining. Mm -hmm.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 als ze denken over een of andere mooie naam, een hangende naam, een blijvende naam. Nou, ik kreeg echt nul inspiratie, maand in maand uit niet. Toen ik op een gegeven moment, zat ik met mijn engelenkaart. Ik zeg, geef me alsjeblieft een fijne Joodse jongensnaam. Dit natuurlijk ook omdat ik kaballe leerling ben. En toen trok ik de kaart van de aartsengel Uriel. En het blijkt dat Uriel...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 Vier bladzijden. Het is heel ook, veel foto's. Ja, het heel, is een, heel, heel prachtig ook met, met, met foto's. Met, met de plaatsen waar, die je bezocht hebt, begrijp ik? Ja, het zijn allemaal favoriete plekken, maar overal op aarde. Dus ook, maar ook in Nederland, zoals hier in Noord-Holland ook. Bijvoorbeeld uh, uh, bij uh, Heilo. Hè, en zo. kraantje lek heb ik zelfs genoemd. Dat oh, ja? is ook een bijzondere plek. Okay, en ik moet ook zeggen, toe. in Zandvoort voel ik ook een hele goede energie.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 What a wonderful world! I see skies so blue and clouds so white. The bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself.